Um, als het goed is, hebben we dan Helma Meeuwsen aan de telefoon. Ja, dat klopt, dat klopt. Helma? Ja, dat klopt. Ja, Oké. Okay. Oh, ik moet even een ding opzetten, want ik hoor je ja helemaal niet. Ja, misschien opzetten. is dat wel handig. Ja. Hij heeft zijn een koptelefoon. <laughs> uh, op. Helma, uh, ja, we bellen <laughs> je even over het paviljoen. Het paviljoen heeft te maken met Huizens Duinen. Daar uh, wordt uh, druk gebouwd. Uh, ja. Er is volgens mij al bijna een, een, uh, een uh, deel klaar, hè, uh, lijkt het. Maar. Um, ja.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 Uh, bruisend wordt als de pavillons van het strand vandaar de naam uh, met een knipoog naar de uh, naar de, de, de hè uh. inderdaad en, ja. en uh, dus alles omver zijn straks daar uh, eventueel welkom.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 ja, met stip op één is gezamenlijk de maaltijd uh, ge, uh, okay. gebruikt, want er zijn natuurlijk heel veel mensen ja, die alleen zijn. Uiteraard, je had het in het oude gebouw, het gebouw, gebouw ook. Het he, het eten. Eten. Ja, in het oude gebouw kon je ook samen, samen het avondeten gebruiken. He. Er was nog een ja. keuken natuurlijk. je en dat Ja, dat hopen we dus te kunnen gaan realiseren. Oh, okay. Want in de plannen ah. van de nieuwbouw was er niet zo'n ontmoetingsplek of restaurant. Oh, voor ja, voorzien. ja. Ah.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 we zijn er nog lang niet. En het 24 uur doen voor het paviljoen. Ja, het klonk natuurlijk heel lekker, maar het is uh, eigenlijk uh, het het wordt, uh, we zes maanden doen voor het paviljoen. Uh, we, we hebben echt nog Nou, een je kunt het gedaan. gewoon uh, 24 maanden voor het paviljoen. Ja, ja precies. We hopen hem wel eerder al ja, te realiseren. Ja, dat begrijp ik. Ja. Want uh, dus, kun je, kun je uh, daar iets... Ja, helemaal, ik wil ik had nog een vraag. Ik begrijp ook dat de, de, de, de Zandvoort ondernemers hier kunnen.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 op de bouw Nou, mensen die mm -hmm. het binnen zien die zeggen gelijk van ik schrijf me per direct in dat is wel gaaf maar heeft het, ja nou ja ik, uh, Wij ik, ik ik kom maandag even langs nee, maar, maar, maar heeft het nu nog zin voor mensen om zich in te schrijven of zeg je bij kennen maar hart? Of, nou, of, of is dat eigenlijk uh, de mensen die, die een indicatie hebben voor zorg oh ja ja dat je moet wel is de een indicatie die daar, uh, die daar komen wonen nou, dan, ja, ja. dan ben ik kansloos ja. ik hoor het al ik ben kansloos. nee oké okay, maar <laughs>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 uh, het binnenhalen van, van gelden. En uh, nou, voor de rest uh, met uh, de oplevering straks. Daar komen we er ongetwijfeld, uh, zo het eind van het jaar, begin volgend jaar, nog nogal een keer op terug. Want dat denk ik ja. ook. Ja. Dat ja. wordt één groot ja. feest natuurlijk, kan ja. ik me voorstellen. Ja. Zeker, dus, uh, daar gaan we okay. een feest van maken. Nou, perfect. En dank dat ik even uh, aandacht mocht besteden aan de actie in de uit. Zeker, heel het is, graag. Een, dat is een mooie actie. Heel graag, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Okay. Uh, dank en een fijne wel. dag? Ja, fijne dag. Oké. Okay. Dag. dag. Bye bye.